9 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Serious Request-actie van 3FM heeft meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Althans, dat blijkt uit de laatste tussenstand. Vanavond verlaten de dj's Giel Beelen, Paul Rabbering en Koen Swijneberg het glazen huis in Leeuwarden... en wordt de einduitslag bekend. Vorig jaar was het eindbedrag 12,3 miljoen euro. Het geld gaat dit jaar naar het Rode Kruis, die het gebruikt om kindersterfte tegen te gaan.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 In Bethlehem zijn duizenden christelijke pelgrims van over de hele wereld bij elkaar voor de viering van kerstavond. Volgens de christelijke overlevering werd Jezus Christus in plaats op de Palestijnse Westelijke Jordaan oever geboren. Bij binnenkomst in Bethlehem sprak aartsbisschop Toal de hoop uit dat het komend jaar een onafhankelijke Palestijnse staat zou brengen. De christelijke boodschap is broederschap. Hamburgerketen McDonald's heeft zijn personeel in de Verenigde Staten opgeroepen minder hamburgers te eten omdat die niet gezond zijn. Dat meldt Amerikaanse zender CNBC. Op de personeelssite wordt het advies gegeven om vaker te kiezen voor een salade. Een salade bevat vitamines en is niet dikmakend, schrijft McDonald's op de site. Het weer. Vanavond en vannacht in het westen een paar opklaringen. In de rest van het land is het bewolkt. Morgen is het eerst nog vrij grijs. In het oosten valt ook nog wat regen. Maar morgenmiddag wordt het droog. En dan schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt zes of zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Het Marathon Interview. Uw presentator is Anton de Goede. En wij vervolgen VP Roos-marathon-interview. Immers vanaf 8 uur zit hij hier tegenover elkaar interviewer Max van Wezel... en D66-voorman Alexander Pechtold. En dat zal nog duren tot de klok van elf. Wat hoorden we tot nu toe zoal? Alexander Pechtold is onlangs 48 jaar geworden. Behoort hij tot de generatie zonder idealen, wilde Max van Wezel weten. Die heb ik wel degelijk hoor. Misschien komen we straks nog op die idealen beloofde Max van Wezel. In het eerste uur ging het ook over de media... waarin Pertot veel opduikt. Geschreven interviews worden steeds minder aantrekkelijk. De koppen slaan steeds vaker de plank mis. Het voorbereiden van mediaoptredens kost veel tijd. Een optreden bij Pauw en Witteman vergt Pertot drie à vier uur. Kern is meer en meer. Je kunt uitdrukken in korte quotes, zoals meer banen... Minder belasting, beter onderwijs. 18 seconden. En dat er maar vaak herhalen. Met de ijdelheid van Pechtold valt het best mee. De benaming kereltje Pechtold, gemunt door Jan Blokker senior... hij kan er nu om lachen. Het vorige gedoogkabinet met Wilders leidde aantoonbaar tot schade. Dat is ernstiger. De Spaanse ambassadeur vroeg hem... Is this country completely insane? Wat is de gemene deler bij de aanhang van Geert Wilders... Het is het gevoel van teleurstelling. Hoewel, het moet ook gezegd, Pechtot zei... de Henks en Indriks waren genuanceerder dan hij aanvankelijk dacht. Misschien horen we hem dan het komend uur over de idealen. De idealen van Alexander Pechtot. En dan iets uitgebreider en persoonlijker dan die ene korte quote... meer banen, minder belasting en beter onderwijs. Wat was Pechtolds drive om de politiek in te gaan? Wat zijn zijn ambities nu nog? En heeft hij een idee hoe dit land uit de crisis moet komen? En hoe het verval van de democratie kan worden gestopt? Luistert u verder Alexander Pechtold in gesprek, in gesprek met Max van Wezel. Nou, dit is een uh, be behoorlijke taak, een behoorlijke opdracht... die we krijgen voor het komend, komend uur, komende twee uur, meneer Pechtold. Zeker. Denk vast na over, die, over hoe die idealen nog meer vorm kunnen krijgen... dan in die slogan, ja. meer banen, meer milieu, minder lasten. U vroeger om. Ja. Ik, ik wou nog even heel kort even dit afmaken... waar we voor het nieuws van 9 uur mee bezig waren. Namelijk, uh, we zaten midden in Henk Kamp. Ja. Want u suggereert eigenlijk, als ik u goed begrijp... belazer te zijn. Van, ze nee, hadden nee, nee, u kennelijk nee. beloofd van VVD en P van de A komen... Nee, nee. tenminste VVD en P A komen in het kabinet... Maar Achter de komma denk je dan misschien D66 ook? En dat was niet zo. Nee, dat heeft niks met de blazer te maken. Nee, uh, ik had de verkenner. Nou, ver heb gezet? Kenner... Nee, nee, nee. Ik had de verkenner geadviseerd dat uh, om de coalitie eventueel breder te vormen. Ik had alleen aangegeven dat er zulke verschillen tussen VVD en P van zag door de campagnestrijd extra nog eens vergroot dat ik het verstandig vond dat die twee eerst zouden kijken... of ze het over de hoofdzaken, bijvoorbeeld begrotingsbeleid, Europa... of zo wat zaken eens zouden kunnen worden. En dan was er de bereidheid van D66 om te kijken wat er verder mogelijk was. Maar daar is het nooit toegekomen. Tenminste, tot het herfstakkoord. Maar daar hadden we inmiddels Verkennerkamp niet meer voor nodig. Nee, want daar zit natuurlijk wel een jaar tussen dan. Hè? Ja, jaar... zonde. Een jaar dat u heeft geïrriteerd, geloof ik, van polderakkoorden, sociale akkoorden. Uh... Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik zag de ambitie wegglippen. Ik, ja. zag, ik zag uh, dat, dat VVD en PvdA echt helemaal niets meer voor elkaar kregen. U zag de vakbeweging te veel macht krijgen? Ik vond dat de polder op een, op een verkeerde manier alle invloed naar zich toe trok. Ik bedoel, iedere belangenbehartiger mag dat doen, maar ik vond dat windjes en heers uh, eigenlijk meer het torentje beheerde dan, uh, dan de politici. En laten we wel zijn, uh, onze democratie werkt nog steeds zo... dat rechtstreeks gekozenen uh, de wetten maken... en niet uh, belangenorganisaties. Voelde zich ook uh, gekoeieneerd door, door Heerts en Wintjes... en die andere mannen uit de polder. Be be Belden ze u met uh, Alexander hou je er buiten wij hebben een deal gesloten met het kabinet, zo gaan we het land doen? Nou, ze zijn veel langs geweest, ja. Wie het meest? Uh, Wintjes. Hoe vaak? Oh, Wintjes houdt heel goed contact. Wintjes uh, weet politici iedere dag te bereiken, bereiken... wanneer er iets voor de werkgevers uh, in het geding is. Dat vind ik alleen maar slim van hem. U kreeg dagelijks een telefoontje van Wintjes? Nou, niet dagelijks, maar ik zeg... Windjes doet dat sowieso op zeer geregelde basis. En ik moet zeggen, ook in de tijd dat D66... toen wij drie zetels hadden, deed hij dat. Dus wat dat betreft is het ook iemand die echt investeert in verhoudingen. Maar uh, hij belde nu, kennelijk met de nu, boodschap. Maar nu, nu. We nu. hebben zo'n goede deal met Ton Heerts. H hou op, ja. Alexander. Klopt. Niks primaat van de politiek. Hoezo? Klopt. We run this country. Dat zei hij niet, maar... Hoe zei hij dit? Nou, uh, we hebben een sociaal akkoord uh, uh, en, en, en dat is nu belangrijk. En toen zei ik, ja, maar het is voor mij niet uh, geschreven wet... dat als jullie het eens zijn dat ik me er dan bij moet neerleggen... als de ambitie in dat sociaal akkoord beduinend minder is... dan in het regeerakkoord. Er gingen gewoon 23.000 banen verloren... door de omlaaggestelde ambities van het sociaal akkoord. En dat vond ik in een tijd van, van, van, van, van grote werkloosheid uh, en... en voor mij gekoppeld aan het gebrek aan hervorming op die arbeidsmarkt... vond ik dat onacceptabel. U stelde zich op, op dat moment, hè, we hebben het nu over het voorjaar... van het nu net uh, aflopende jaar... Uh, eigenlijk meer, meer als werkgeverspartijen op dan de werkgevers zelf. Voor hun hoefde dat niet. En ook voor de werknemers. Alleen niet voor de werknemers die bij de FNV alleen uh, het voor het zeggen hebben. Maar voor de moderne werknemers. Voor, en de moderne werkgevers. Voor de 700.000 ZZP'ers. Die in het hele regeerakkoord en het sociaal akkoord niet voorkwamen. Voor de jongeren uh, waar de FNV vaak veel minder aandacht voor heeft. En alle niet-leden. Uh, en, en, in die zin vond ik dat ik mijn kritiek op de polderaars ook wel goed kon onderbouwen met het feit dat ze heel veel lieten liggen. Ik vond, het, ik vond het paradoxaal, omdat uh, uh, in, het, in het verleden kreeg u... Uh, D66, maar vooral u, u persoonlijk, sinds u het leider bent van D66... Heel, heel, heel veel kritiek uit de vakbewegingshoek. van. Ja. U, u bent rechts, u bent liberaal op economisch terrein. U bent een ja, ik was vooral van, nou ja, filiaalhouder van de werkgevers op het Binnenhof... is door mevrouw Jongeri eens een keer gezegd. Ach ja... Uh, als je aan, aan, aan gevestigde belangen zit... dan wordt, wordt, worden er etiketten geplakt. Terwijl ik vind juist wat D66 met de arbeidsmarkt wilde... en, en nog steeds wil, uh, progressief. Als je, nou, als je dat ziet, vindt niet iedereen. Hè? Mensen denken van de, nee. de BB-inkort... en het ontslagrecht versoepelen midden in het grootste... De grootste economische crisis sinds, sinds u jong was in de jaren tachtig. Moet je niet doen. Nee, maar dat vonden ze zeven jaar geleden ook. En dat vonden ze eigenlijk ieder jaar. Ieder jaar is er wel een reden om niet aan WW, ontslagrecht en al die zaken uh, te morrelen. Uh, terwijl daar altijd een negatieve kant van wordt uitgelegd. Namelijk het is het, het, is het verminderen van, van, van uh, verworvenheden. Terwijl ik daar tegenover... Zet. Het zijn juist de zaken die ervoor zorgen dat onze arbeidsmarkt zo stug is en weinig toegankelijk is, en dat als je eenmaal uit die baan gevallen bent, je ook bijna niet meer aan de bak komt. En om dat te slechten in een tijd dat we niet meer 40 jaar voor eenzelfde baas werken, in de tijd dat er inderdaad die 700.000 zzpers zijn die in dat vorige model allemaal niet bestonden, zal je net lef moeten hebben als politiek om dit soort hervormingen door te voeren. Nou, dat de FNV dit niet met u eens was, dat, dat is een logische gang van zaken, denk ik. Maar waaruit valt het te verklaren dat VNO, NCW en MKB Nederland... dit voorjaar ook allemaal iets hadden van... jongens, we gaan dit uitstellen tot 2016, 2017. Het komt wel goed. Alexander, bemoei je er even niet mee. Alles voor de rust op de arbeidsmarkt. En daar uh, op de korte termijn uh, niet al te hoge looneisen te krijgen bij de CEO's. Maar is het kwaad dat, uh, dat u niet naar hen luisterde? teleurgesteld. Hoe gaat zo'n gesprek? <laughs> ja, ik, vrij zakelijk. En ik heb gewoon gezegd... Er wordt gebeld, hallo, ik ben Bernhard, en dan? Ja, en... en, en ton ik ga het even spelen, ik ben Bernhard. To, en Ton Heerts, die kwam langs... en die heeft twee mandarijnen op mijn kamer zitten pellen. En dat is het ook... Het, het is ook best... Ik, ik kende Heerts nog uit de tijd... dat hij ook kamerlid was voor de PvdA. Ja. Dus je, je praat ook... Toch wel normaal met elkaar, alleen we waren het fundamenteel niet eens. En ik zei, als D66 de kans krijgt, gaan wij dat sociaal akkoord qua ambitie versnellen. En ik beloof je, ik ga dat niet noemen dat ik het open ga breken, opblazen, al die terminologie. Dat mocht allemaal niet, versnellen mocht. Nee, ik heb zelf gezegd, hè, al die woorden die jullie nu gebruiken... of die er over mij gezegd worden, hij wil het sociaal akkoord opblazen... Ik zal die woorden niet in de mond nemen, want dat is ook niet mijn doel. Maar neem mij niet kwalijk dat ik namens DN60 ga proberen... die voorstellen weer terug naar voren te halen in tijd. En qua ambitie te verhogen. Hoe groot is de macht van die polder? Er komen nu op 1 januari allemaal maatregelen aan... als uh, duurder drinkwater, meen ik. Ja. En duurder nou, alcohol. en de wel weer aan de telefoon. Ook op dat niveau, als Zeker. het over leidingwater gaat... Zeker. hangt wintjes aan de telefoon? Ja, maar dat is toch ook zijn taak. Ik leidingwater? Vind als hij zegt dat dat voor een zekere brouwer in Zoeterwoude betekent... dat dat miljoenen scheelt, dan belt hij ons. Uh, daar zit toch niet Heineken? Ja, ik probeerde het te voorkomen, maar u maakte reclame. Het kan ook dat Grols in Zoeterwoude. Ik weet dat allemaal niet. <laughs> Heineken zit in Zoeterwoude. Wacht even, de politiek... In dit geval in dat herfstakkoord, in de begroting, een begrotingsakkoord, besluit. Uh, we kunnen eruit komen door. Uh... Een stukje bij het leidingwater. Voor de grootverbruiker, die nu onbelast zijn. Hè. En dan belt. En waarvan Rutte had gezegd tijdens een debat: bizar. Dus toen dacht ik ook, nou, dat is een mooie dekking. Ik geloof dat het 200 miljoen is. En natuurlijk bellen dan de werkgevers. Ja. En dan belt Heineken belt Bernard Wientjes. En dan belt Bernard Wientjes Alexander Pechtold. En vele anderen neem ik aan. En waar leidt dat toe? Nou, in dit geval niet tot, tot een verandering van het standpunt. En de alcoholaccent komt er ook aan? Zeker. Dat is ook niet goed voor een bepaalde <lacht> bierbrouwer. <lacht> Zoeterbouw waarschijnlijk. Nee. Maar ja, het is wel keuzes <lacht> maken. Dus het gaat niet alleen, want dat, dat merk je als buitenwereld... ...merk je natuurlijk over de WW en de, de, de participatiewet en zo... ...dat daarover wordt gelobbyd. Maar nou ja, het leidingwater blijft me verbazen. Nou ja, het is toch echt zo? U vindt dat ze te veel macht hebben, de belangengroepen of de binnenhoofd? Niet in dit nou ja, Als je als je er elke keer voor je oren naar laat hangen, wel. Maar ik vind het prima dat ze bellen. Alleen, ik ga dan niet altijd direct van, van, van standpunt veranderen. Nee. nee, maar dat dat goed georganiseerd is in dit land, dat waardeer ik. Alleen, mijn punt is... Laat ik het daar toe terugbrengen. Mijn punt is... Het moet het tempo van verandering en van hervormingen... niet onnodig blijven remmen. En dat vond ik de afgelopen tijd zeer. Dat ombeurten de afgelopen tien jaar CDA, VVD en PvdA... hun oren te veel lieten hangen naar de gevestigde belangen... waardoor onze concurrentiepositie internationaal steeds zwakker werd. En dat hebben we nu voor een stukje kunnen herstellen. Nog niet voldoende, maar dat kan de volgende keer weer. Heel veel hersteld heeft u niet in het herfstakkoord trouwens... want die BW uh, wordt nog steeds niet op korte termijn uh, ingekort. Ja, ja, voor het slagrecht wordt voorlopig nog helemaal niet versoepeld. Nou, u, u, u heeft er toch ja tegen gezegd? Als u het nou rustig brengt als dat het niet veel is... dan zijn de bonden ook weer rustig. En ik heb toch het gevoel dat wij het nodige voor elkaar hebben gekregen. Mag ik weer even citeren uit het boek van Dirk Stokmans... over uh, Diederik Samson, dat in het eerste uur ook al even viel... Daarin komen allemaal uh, gesprekken op zondagmiddag voor binnen de P van de A-top tussen de heer Samson, de heer Ascher, mm -hmm. vicepremier Ascher en uh, partijvoorzitter Spekman. Uh, u wordt als een soort uh, zoemende mug afgeschilderd in die gesprekken: van uh, hoe krijgen we Alexander zover om, uh, om ja te zeggen tegen dat herfstakkoord zonder dat de vakbonden gillend weglopen. Uh, nou, de PvdA-leiding zegt dan heel duidelijk uh, wat hij wil met dat versnellen van die WW en ontslagrecht. Dat trekken wij electoraal niet. En dan trekt Lodewijk Ascher opeens een notitie van een ambtenaar van zijn ministerie van Sociale Zaken tevoorschijn. En zegt, weet je wat we Alexander kunnen, kunnen, kunnen uh, aanbieden? Dan uh, doen we iets van uh, dat mensen in de WW eerder op een baan onder hun niveau moeten solliciteren. Pas van de arbeid. Ja, en uh, dan bellen ze Hans Pekman, geloof ik, uh, van, van kan dat, denk je? En die zegt, ja, dat staat zelfs in ons eigen verkiezingsplan, uh, verkiezings, uh, uh, verkiezingsprogramma. Dus, dus bied hem dan maar aan en dan zijn ze heel opgelucht dat u houdt. Want zij hebben het gevoel van, we hebben me eigenlijk een dode mug aangeboden, een dode muis aangeboden. Hm. Ik was er blij mee, dus dan is iedereen blij. Maar het is niet wat u wilde. U heeft maandenlang heb... geroepen... van: uh, de, nee, is, de, ik, met is... mij valt alleen te praten bij echte hervormingen. Klopt. Anders en doe dat is niet ook mee. Gebeurd. Uiteindelijk kreeg u geen echte hervormingen ja, en u deed Meneer wel van mee. Meneer Wezel, uh, dat is absoluut wel. We hebben het, zowel het ontslagrecht als de WW-duur verscherpt, waardoor... Dus nu ook de berekeningen van het Centraal, Centraal Planbureau... weer positiever zijn dan bij het Sociaal Akkoord. Nee, niet voor niks hebben we daar ook zo lang over, uh, over gedaan... over die onderhandelingen. En ik wist dat ik niet 100% mijn zin zou krijgen. Uh, maar ik wist ook dat uh, het Sociaal Akkoord... stevig zou moeten worden aangepast. En dat is gebeurd. Maar uiteindelijk hebben ze u, volgens deze lezing van Dirk Stokmans althans... gewoon iets aangeboden wat in het PvdA-programma stond. Nou, dan is toch iedereen blij... Ja, maar niet wat u wilde, die BB ja, nou, en het ontslagrecht niet. Die zijn beide versneld. En dat ja, is precies waarom. In een paar maanden. Nou ja, dat is op een termijn. Was dat niet wat u wilde? Ja, wel zeker. En, en er is altijd weer wat nieuws te willen. Uh, maar gecombineerd met dat dit leidde tot meer werk, dat we 2 miljard aan belastingverlichting deden voor, uh, voor werkenden en voor uh, bedrijven. Uh, en dat er heel veel geld voor onderwijs uh, uiteindelijk bijgekomen is... die combi maakte dat D66 dit kon dragen. U bent daardoor deel geworden van, van al die akkoordenpolitieken. Uh, ik wou een andere collega citeren van de Volkskrant, Martin Sommer... die vorige week schreef weer een jaar voorbij... dat hoofdzakelijk bestond uit geheime overleggen ernstige mannen en een enkele vrouw voor een deur... die plechtig verklaren dat er vooruitgang is geboekt... en een baaiert van akkoorden en onontwaarbare compromissen. Na Afloop weet niemand meer welke partij nou precies waarvoor stond. Het moest gebeuren, ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen... maar waar is intussen de politiek gebleven? Tot, tot de herfst kon u zeggen... Dat ben ik, die politiek. Ik doe daar niet aan mee aan al die wazige akkoorden. Dat kunt u nu niet meer zeggen. U maakt er deel van uit. Ja, niet van wazige akkoorden, maar van akkoorden. En ik weet ook nog precies wie aan wat heeft meegedaan. En ik kan ook nog reproduceren op kerstavond. Weet is het verschil tussen het woonakkoord, het sociaal akkoord... het energieakkoord, het lenteakkoord, het herfstakkoord? Het... het energieakkoord zijn 47 maatschappelijke organisaties... uiteenlopend van het groots bedrijfsleven tot Greenpeace... en de vereniging Eigenhuis, Die helaas de ambities voor de energie... De schone energie weer omlaag hebben bijgesteld. Het woonakkoord waren dezelfde partijen als het herfstakkoord. Uh, en uh, daar is huur en koop in geregeld. En ik, kan zo u, ik zou aan deze resterende uh, zeven kwartier te weinig hebben om alle details aan u uh, nog eens een keer uh, door te nemen. Kunt u het eigenlijk goed vinden met uh, de nieuwe partners van de ChristenUnie en de SGP? Ja, dat is voor mij eigenlijk een verrassing. U dacht van niet? Ik denk dat we over en weer te lang in stereotypen over elkaar gedacht hebben. Hoe dacht u over hun? In stereotypen. Namelijk, wat dacht u van hen? Uh, ouderwets, zeer uh, aan de zondagsrust en dat soort dingen gehangen... en daarmee ver van de D66-idealen. En hoe zijn ze in werkelijkheid? Uh, zeer gehecht aan de zondagsrust. <laughs> <laughs> en, ver van de en, de en daarmee van deze... op <laughs> de D66-idealen. <-60 laughs> maar... Uh, bereid om als het gaat om financiële zaken, strikte afspraken te maken, uh, gedreven mannen en vrouwen bij de ChristenUnie, uh, waar het goed zaken mee doen is, en die over en weer ook wat gunnen. En waar je passie in hun politieke werk ziet, en waar je ook zo nu en dan de extra gedrevenheid, die ik ontbeer door de hogere machten bij ziet. En als je die oprechtheid ziet, dan maakt het het samenwerken alleen maar prettiger. Hoe dachten ze over u, denkt u? Dat zou we hun moeten vragen. Nou, de antichrist. De... Misschien dat ze dat wel dachten, ja. En hoe denken ze nu over u? Een goede hoop, collega ik, die ik, gedegen ik, ik, werk ik, doet. Hoop, ik hoop iets genuanceerder, ja. Uh, Mark Rutte die heeft een paar jaar geleden de SGP een uh, best een leuke partij genoemd. En u kreeg toen een rolberoerte. Dat was op het D66-congres van 2011. En toen zonde u op wat er allemaal tegen die kleine christelijke partij is. Winkel op zondag, mag niet van ze. homo weigerende trouwambtenaar is geen probleem voor ze. Voorlichting over homoseksualiteit op school. Moet dat nou? Uh, nou ja, nu hield uh, Mark Rutte toen voor... Met zijn nieuwe vrienden gaat de premier zijn gebroken beloftes niet lijmen. Ik zeg u, hij krijgt de zwarte kous op zijn kop. Heeft u inmiddels ook de zwarte kous op uw kop? Nee, want ik heb praat met de mannen niet over uh, dit soort zaken. Alleen over alles waar een euroteken voor staat. En daar ging het ook om. Uh, het kabinet liep vast op de begroting... En dus doen we zaak op de begroting. Maar ondertussen is mijn collega Vera Bergkamp... bezig met de enkele feitconstructie. Het feit dat een homoseksuele leraar niet ontslagen mag worden... op een school, ook al is die school christelijk... vanwege het feit dat hij homoseksueel is. En dat is dan het enkele feit. Uh, we hebben het wetsvoorstel Godslastering... oud-initiatief van Boris van der Ham... opgepakt door mijn huidige collega Gerrit Schouw... en Jan de Wit van de SP hebben we net door de Eerste Kamer heen gekregen... waardoor een dooie regel uit het strafrecht geschrapt wordt. Dus ook D66 maakt wel gebruik van de periode... dat we uh, een paarsig uh, kabinet hebben... Bij het kabinet Rutte... Alleen we houden ook een beetje rekening met onze vrienden van SGP en ChristenUnie... door niet met weer tien nieuwe ideeën te komen. Alleen veel zaken die bijvoorbeeld uit het roze stembusakkoord nog lagen. Een akkoord door COC Nederland en andere organisaties... aan politici eigenlijk vlak voor de verkiezingen gevraagd. Dat voeren we uit. Lesbisch meemoederschap. Ook zoiets wat we net geregeld uh, maar, maar hebben. Maar het is wel een pas op de plaats even met nog nieuwe ideeën. op dit Nee, nee op... Niet, niet pas op de plaats. Het lag genoeg om uit te voeren. Hè. Uh, ja, maar je uh, zei er net, we, ik zei, we vroegen daar ik geen zei, nieuwe immateriële nou, ideeën toe. toen kwam ik dan nog wel eens bij een begroting. En dan zei ik, moeten we god zijn met ons. Niet eens van de, van de, van de gulden uh, of de euro afhalen. Nou, de, het voorstel had al geen meerderheid. Dat ga ik nu niet nog maar een keer indienen. Maar verder alle medisch-ethische thema's staan. Bij het uh, uh, Eerste Kabinet Rutte, en dat werd toen ontkend... toen de journalisten naar vroegen... bleek er wel degelijk een soort geheime deal te ja. zijn met de SGP... van we maken een pas op de plaats met immateriële issues. Die is er nu niet? Die is er nu niet? Nee. Daarom noem ik u hè, een paar wapenfeiten die recent... Hè, dat lesbisch meemoederschap... ik weet nog wel, mijn allereerste begroting... zeven jaar geleden ben ik daarover begonnen. Het idiote feit dat de lesbische meemoeder... Klinkt allemaal verschrikkelijk in jargon, ja. maar ja, anders kan ik het toch niet uitdrukken. In pensioenrechten, maar ook erfrechten, slechter af is dan bijvoorbeeld twee homoseksuele, uh, twee mannen. Dat is nu iets wat, uh, wat eindelijk goed geregeld is en zo is er in die agenda nog heel veel te doen. Ook deze kabinetsperiode punt is dat bij Rutte 1 het pas na afloop bleek... dat ja. zo'n geheime afspraak was. Dan denk je toch, oh, misschien is hij er wel. En eerlijk gezegd, als u zegt... van ik, ik ga in elk geval niet nieuwe voorstellen... doen nou, ik ga als uh, bewust... God zijn met ons van de munt... denk ik van, nou, nah, nee. is wel over gepraat. Nee, juist niet. En dat, kijk, Kees van der Staaij en ik staan daar... het verst uit elkaar al. is Natuurlijk, Arie slop zit ook al behoorlijk aan de kant van van der Staaij. We hebben elkaar aangekeken en gezegd... kunnen wij... Werken. als het gaat om de begroting, moeten we dan praten over al deze thema's? En toen hebben we met z'n drieën geconcludeerd... nee, dat moeten we niet, want dat is onbegonnen werk. Begrijpt u dat er toch mensen zijn die denken van... wat doet Pechtold in zo'n monsterverbond? Altijd geroepen dat hij tegen betutteling was. Be, be, betutteling van André Rauwvoet destijds. Betutteling ja. van Balken en, en Donner. Maar ook uh, betutteling ik, daar... van AIS van als Dijsselbloemen. Daar, daar zit dan hij dan dan met van... Arie ja, ja, daar waak ik dan ook voor. Uh, hoezo, daar waak ik dan ook voor? Dat, dat is dat, nog geen antwoord. Dat, dat, dat, jawel, dat dat soort voorstellen er niet opeens... wat u zei, via dan wel een soort uh, geheime afspraak... dan wel door een andere opeens komen. Hè. En ik zie wel... Hè, gisteren was er een berichtje van, van, van de ANP... dat, dat collega Slop zegt... ja, ik wil in 2014 toch ook wel over dit soort thema's... met het kabinet praten. Dat is het moment dat ik uh, weer extra wakker word... En blijf. En weet u dat ook zeker van, van Mark Rutte en, en van Dodak Asscher? Nee, en als zij, als zij bereid zijn er wel over te praten... Dan, dan, dan hoor ik het wel. Maar dat zet dan weer natuurlijk de verhoudingen met D61 op het spel. Zeker als het zou gaan om zaken die gewoon al in, in de pijplijn zitten. Kijk, nieuwe zaken, daar kan ik ze niet aan houden. Maar over de zaken die, waar ook, ook, ook Samson en Rutte... bij het Roze Stembusakkoord hun handtekening voor hebben gezet... Uh, daar haal ik ze aan. Want in de P van A vind ik. Zijn, zijn de, niet als wat ik vind, maar. Zijn de, zijn de betuttelaars ook een beetje aan de macht. Lodwijk Asscher kreeg ooit zo'n zo prijs van de christelijke jongeren. voor zijn aanpak van de Amsterdamse ballen. Jeroen Dijsselbloem, de minister van Financiën. heeft die prijs, geloof ik, ook een keer gekregen. omdat hij tegen uh, seks, uh, seks op tv was. of, of uh, MTV-videoclips was. Ja. Het zit ook in de P van A een beetje, dit gevoel. Bij sommigen. Ja. Niet bij iedereen. Nou, genoeg B. van Laart. Die heel zondig zijn. Toch meer, de, zijn, <laughs> toch meer de, de vrijzinnigheid van D66 kennen. Ja. Nou, heeft u nog de ruimte zich daar tegen af, af te zetten? Tegen dat moralisme? Tegen dat nieuwe dat nou, wat door Nederland gaat? Nou ja, afzetten. Je moet, je moet betere ideeën hebben en je moet laten zien. Nou, dan mag ik eens een heel ander onderwerp aansnijden, Waar, waar ik denk van vandaag echt onmogelijk. Maar dat gaat er gewoon komen. De hele legalisering van softdrugs. Kijk, bij iedere uh, onderhandeling voer ik hem weer op. Uh, er is ongeveer een half miljard mee gepaard. De legalisering aan de ene kant, namelijk dat het heel veel politieinzet scheelt. Niet de harddrugs, maar de softdrugs. En aan de andere kant, de accijnsinkomsten. Bij elkaar zit je over het half miljard heen. Dus iedere keer wanneer er weer een gat is... zeg ik, nou jongens, ik heb er nog één. En helaas zijn we al niet meer het eerste land ter wereld. Uruguay is ons al voorgegaan. Uh, maar laten we dit nou een keer doen. En ik weet zeker dat dat waar nu iedereen een beetje meesmuilend begint te lachen... zegt, joh, laat zitten, dat kan helemaal niet. En uh, opstelt er voorop dat keer op keer tegen de wil van burgemeesters probeert weg te duwen. Ik voorspel u, over tien jaar is het gebeurd. Waarom bent u eigenlijk de politiek ingegaan? Voor dit soort zaken. Zaken waarvan iedereen zei... dat gebeurt nooit. Om te laten zien dat het wel kan. Wanneer bent u de politiek ingegaan? Er is niet één moment geweest. Ik ben lid geworden van D66 in mijn studententijd. Niet bij de jonge Democraten of zoiets, maar gewoon in Leiden... waar ik, waar ik woonde, werd ik lid, omdat ik... Ik hoorde van Mierlo vaak. Ik vond hem een, een genadigd spreker. Ik, ik, ik vond dat hij dingen verwoordde op een manier waar. waar wat mij pakte. Wat, wat, wat helemaal paste bij mijn levenshouding. Dat was eigenlijk de reden om lid te worden, maar niet om vervolgens actief te worden. Maar je wordt dan uitgenodigd door zo'n lokale afdeling. Van kom eens een keer langs. En zo is eigenlijk het van het een en het ander gekomen. Wat was uw achtergrond? Uh, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. en ik... Ik kom onder de rook van Rotterdam vandaan. Ik ben in Rotterdam op school gegaan. Uh, en ik kom uit een uh, rustig gezin met één jongere broer. Die havenbaron is in Rotterdam. Ja, nou ja, dat is... Dat, dat, ik las in een interview waar wij beide in Lc4, werden. Elsevier, kerstnummer. Ja, het kerstnummer. Werd hij aangeduid als havenbaron. En dat is ook zo'n term waar hij niet naar zoekt en waar hij ook van zal schokschouderen. Van. <lacht> U bent zijn ijdelheid ja. en hij een havenbaron. Ja, en als dat nou maar drie keer in de knipselmap komt... dan ben je dus de havenbaron en ben je zijn ijdelheid. Het is heel goed dat je je daartegen leert wapenen. Wat is hij wel, uw broer? Mijn broer is ongelooflijk betrokken, hardwerkende. Uh, zeer attente, zeer attente vente. En wat doet hij precies in de Rotterdamse haven? Hij verkoopt olie. Oké. Okay. Ja, waarvan hij altijd zegt... in ieder ander land zou het de ideale combinatie zijn. Eén broer in de politiek, één in de oliehandel. Nou, kom dan maar eens om in de wereld. Behalve in Nederland. In Rusland zou dat een heel geschikte combinatie Zeker. zijn. Zeker. En nou nog op veel meer plekken, maar... In Nederland, nee, heb, in je Nederland. Nee, Nederland moet... heb je niets aan zijn broer. Nee, dan moet hij lezen in de krant... dat ik weer een boycott wil van Syrische olie of wat dan ook. En dat... Uh... Nee... Uit wat voor milieu komen jullie? Uh, mijn vader was de eerste uit een groot Brabants gezin die... Ik zou bijna zeggen mot gaan studeren, maar dat heeft hij gewoon zelf geregeld. Toen hij op latere leeftijd uit Indië terugkwam en nog wat omzwervingen heeft gemaakt. Uh, hardwerkend, zeer bewust van, uh, van de omgeving. Uh, kansen nu pakken. Hij was, uh, Uw vader was, zat in de bouw, meen ik. Ja. Was, uh, uh, bij wat nu Dura van Meer is, uh, toen was het alleen nog het deel Dura. Daar was hij president-directeur. Hoe geloofig, u zei dan net even, in mijn studententijd uh, ging ik wel eens naar een kerkje. En in een heel klein bijzijn. Als, als, als student kunstgeschiedenis ja. zag je ook nog wel eens een kerk, maar dan meer met een tekenboek. Ja. Uh, maar in een bijzijn zei u: een katholiek kerkje wel, jullie waren katholiek? Ja. Hoe? Nou, ik ben gedoopt met de Jordaanwater. Daar is het voor mij bij gebleven. En dat was omdat de oma dat had laten overkomen. Ja. En waarom is het daarbij gebleven? Dat zat dan niet meer in de opvoeding. Uh, mijn, vader, uh, mijn vader was eerder anti-alles uh, wat rooms was. Uh, ik denk dat het bij mij een generatie verder alweer wat rustiger is geworden. Maar bij hem begreep ik dat ook wel. Hij kwam uit zo'n benauwd katholiek gebeuren, waar, uh, waar alles maar werd uh, weggedrukt en weggeschreven. Ik vind het heel interessant dit, dat je zegt, omdat je, je, je drie generaties spechtels voor je ziet eigenlijk. Mm -hmm. Hoe was het milieu van zijn ouders, van uw grootouders? Mijn... Hoe benauwd was dat? Nou, een, een, een hardwerkende middenstander. Mijn grootvader was loodgieter... Oma was altijd ziek, want die had astma. Die is geloof ik vanaf de 40ste iets van zeven keer voor de laatste keer bediend. Maar toch nog 92 geworden. Dus dat, er was een huishoudster die eigenlijk het huishouden deed en de kinderen opvoedde. Zeven kinderen. Uh, mijn vader was de oudste zoon. Dan werd je vaak heeroom. Nou, dat is hij niet geworden. Wacht even, voor, voor niet-katholieken, wat is nou, dan een Dan ging je in het klooster in. Hè? Dus dan hij ook het risselde van de, van de ooms Al die bidprentjes heb ik thuis nog wel in een schoenendoos liggen. Nou, uit dat gezin kwam die, Bokstol. Ja, ja die en, en, en, en, en, en na de oorlog... Uh, zijn tienerjaren was eigenlijk de hele Duitse bezetting. En na de oorlog is hij uh, als dienstplichtige marinier naar Indië gegaan. En zoals hij zelf altijd kort en krachtig beschreef... ik ben er voor godkoningin en vaderland naartoe gegaan... en ik heb er twee achtergelaten. Wat gebeurde er dat hij van zijn geloof afviel in Indonesië? Uh, hij zag daar dingen die voor hem zo tegen zijn rechts gevoel ingingen... dat hij dat, denk ik... als jongvolwassene... nog niet helemaal kon... gevolg geven met... wat, wat moet voor, ik daar nou mee? Maar hij dingen, werd er wel behoorlijk opstandig van. Wat voor dingen heeft uw vader meegemaakt? Nou, zoals hij zelf zei... het ging daar... stevig aan toe en dan gebruikte... die ook nog wel wat andere begrippen. Martelingen? Hij heeft... Uh, hij was er nooit zo spraakzaam over, maar hij heeft daar stevige dingen meegemaakt. Maar ja. geef eens een voorbeeld? Nou ja, het, het, het, het s'nachts bewaken van, uh, van uh, uh, jongens van de overkant. En daar dan hele diepgaande gesprekken. En hij vol ideaal komen vertellen dat ze kwamen bevrijden. En dat het Nederlands-Indië was. En dat zelfbestuur natuurlijk onmogelijk was. En die knullen die waren erg overtuigend in hun eigen verhaal. En uiteindelijk pakte een van die knullen... bij zichzelf een stukje huid, bruine huid, vast. En zei, dit kleurtje hoort hier. En jouw kleurtje hoort daar. En we zullen het hier met vallen en opstaan moeten leren. En we zullen vele fouten maken. Maar dan zijn het wel onze eigen fouten. En daar hebben we jullie niet meer voor nodig. Zijn de, zijn de Indonesiërs? Ja. Uw vader sympathiseerde op den duur, hoewel die marineer was... met, met de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië? Hij had het idee dat het een, een, niet alleen een verloren strijd was... maar een onzinnige strijd. Het lijkt me lastig als je daar als soldaat bent. Ja, ik geloof dat hij ook wel eens een nachtje heeft vastgezeten voor obstructie. U zei, mijn vader ging daar naartoe voor God, Vaderland, Oranje... en op den duur geloofde hij nog maar in één van de drie niet meer in God? Niet meer in God, niet meer in het Koningshuis, nog wel in het Vaderland. Hoe anti-religieus waren uw ouders? Nou, niet anti, maar veel meer het bewustzijn dat je nu leeft. Hè? Uh, uh, geniet van het leven voor de dood. En maak er wat van. En stel niet uit. En pak je kansen. Neem je verantwoordelijkheid. Kijk naar de ander. Wat stemde ze? Moeders altijd D66, nog steeds. En mijn vader heeft jarenlang. Uh, eigenlijk nou ja, de macht en tegenmacht vormgegeven... door altijd een beetje te stemmen op dan wel PvdA, dan wel VVD... naarmate de ander te groot werd. Dus een beetje tegenmacht organiseren. Geen, geen CDA of zoiets, dat, was natuurlijk, dat past niet meer. Maar toen ik politiek actief werd... heeft hij ook nog wel een tijdje D61 gestemd. Wanneer is hij overleden, uw vader? 99. 19, 9, 1999. 1999, 1999. Uw moeder leeft nog. Ja, gaan we morgen naartoe. Ik ga even een sprong maken van dat ouderlijk huis. Nee, nee nog één vraag. Want uh, In een uh, interview met Opzij, dat de hele wereld alleen maar kent... van uh, <laughs> uw uitspraak dat politiek fel, funzig en nog wat was. Dat is die weer. Maar, maar waarom zegt u dat? Daar is die weer. Nou, dat is nou zo'n knipselmap. Interview in 2005. Vijf dat hoor je toch te doen als je een marathon interview mag voorbereiden. Zeker, zeker. Dat, dat, je, dat je dingen, al die interviews nog een keer leest. Maar sommige dingen mogen ook wel een keer dit is, blijven liggen. Dit is maar uw, ik, ik praat er met alle liefde ook met u weer over. Dit is uw zwakke punt, hè? Nee, echt niet. Nee, kom maar op. Dit is waar u niet aan wilt herinnerd worden. Het was een uh, verre van handige uitspraak. Ik wou het helemaal want... niet over die uitspraak hebben. Ik wou het nou, over kijk. iets heel anders. Wat nou, u heeft het ook... nee, Misschien later nog wel hoor. <lacht> uh... Zo komt u niet weg, meneer Pechtel. <lacht> u heeft het namelijk ook over de opvoeding die u heeft gekregen. Uh, niet ja. van dat schuwe apengedrag zei mijn vader vroeger altijd. Ja. Waar sloeg dat op? Dat als je. En ik betrap mezelf er nog wel eens op dat als je ergens binnenkomt. Uh, gaan mensen vaak, je he, ziet het wel eens op feestjes of partijen... dan gaan collega's met collega's dan praten... Of, of, of de buren met de buren. En mijn vader vond dat je ook inter interesse moest hebben in andere mensen... dat je als je met een zekere verantwoordelijkheid op een bijeenkomst bent... dat je je ook als hier liet te gedragen... dat je mensen bij elkaar moet brengen. Uh, kortom, dat je uh, een hand geeft, je voorstelt... Uh, Presence. Geen schuwe apen. En dat zei hij tegen mijn broer en mij. En mag je het door? Dit is psychologie van de koude grond natuurlijk. Maar mag je dat doortrekken naar het gemak waar we dit gesprek mee begonnen? Waar je nu zich in de publiciteit beweegt? Geen schuwe apen? Nou, als je mij als tiener zou terug kunnen zien. dan zou je niet denken dat ik daar nu u omschrijf als met gemak. Maar dat ik daar op die manier mee om zou kunnen was gaan. Even, u was een hele verlegen puber? Ja. Wat leuk om te horen. Ja. Ja. Mensen die me uit, de, uit die periode kennen... die zeggen ook wel eens... wat is er met je gebeurd? Hoe verlegen was u? Zeer. Uh? U durfde niks? Nee, dat is nou ook weer het overdreven. Maar uh, eerder teruggetrokken... eerder op mezelf dan, uh, dan oudspoken. En wanneer is dat veranderd? Ik denk zo... rond mijn zestiende, achttiende... U bent heel lang wel een schuwe aap geweest. Zeker. Ondanks wat uw vader u daarover had geleerd. Klopt. Wat gebeurde er op uw 17e, 18e dat u toen tot bloei kwam? Uh, Althans in dit opzicht. Nou, ik, ik denk dat het hielp dat ik bij het schooltoneel kwam. Waardoor ik leerde in het openbaar je te durven uiten. Uh, weliswaar in het toneel is dat voorbereid. En is het, enig, is het natuurlijk gekunsteld. Maar leerde om daar geen vrees voor te hebben. En er kwam bij mijzelf ook een soort bewustzijn van... een ander doet het niet voor je, dus je zal het zelf moeten doen. De jaren tachtig, daar hebben we het nu over... waar de tijd van de kraakpanden... en de, de mensen die zich vastketenden aan kerncentrales en de punkbands... u lijkt me niet het type dat zich daartoe aangetrokken voelde. Klopt. Probeer eens te beschrijven hoe u wel was toen. Uh... Wat deed u... Wat waren uw hobby's? Ja, De middelbare school ben ik, ben ik eigenlijk vrij rustig doorgekomen. Niet, niet uitgesproken, behalve wat ik zojuist vertelde, dat schooltoneel. Pas in, in Leiden, waar ik rond mijn negentiende ja, ging studeren. Daar uh, ben ik niet losgeslagen, maar daar, daar, daar heb ik wel in volle teugen van genoten. En het schooltoneel wel de hoofdrol of ook niet? Bij, bescheiden bijrollen? Het begon als souffleur. En het eindigde met de hoofdrol. En wat was de hoofdrol? Oh, de, uh, Welk stuk? Uh, we hebben... Even, even denken, hoe heet uh, We hebben van He Herman Heijermans, maar daarna... Hoe heette dat stuk nou? Durer. Ik had een hele slechte rol. Maar wel de hoofdrol? Eén van de twee. Wat betekende die studententijd voor u? U zei, Vrijheid. echt Vrijheid. Uh, Vrijheid. Wat zei u nou? Echt losgeslagen ben ik niet. Kom maar, maar En toen maakt u de zin maar niet ik af. Ik er wel volop van genoten. Waarvan? Van het studentenleven. Hoe zag dat eruit? Uh, een ongelooflijk leuk huis met zeven kerels. Midden in Leiden. Onder de Pieterskerk. Waar? letterlijk onder De de Herensteeg. Oh ja. Ja, uh, veel kroeg in de buurt. De tegenover Herensteeg. La Bota. Zo'n café ja. Ja. Waar je in die tijd voor zes gulden nog een dag had uh, met groente, dus dan had je ook nog je groenten op. Maar geloof ik willem hem Alexander nog een keer achter de bar heeft gestaan in zijn studententijd. Nee, nee, nee, nee. Waar was nee, dat? Nee, nee, dat was Barera. Oh sorry, barriera. Ja. Nee, en dan had je sociëteit, uh, de supermarkt, uh, en daar tussen die drie hoek speelde zo'n beetje je leven af: sociëteit, supermarkt, studentenhuis, drank. Dat werd er, ja, er werd ook alcohol geschonken en ook... Ja, ja. Vrouwen? Die waren ook lid. Ja. Drugs? Uh, dat was ook verkrijgbaar. Studeren? Uh, in die volgorde. Je studeerde recht eigenlijk, hè? <laughs> ja, dat heb ik vier maanden gedaan, ja. Waarom hield, hield u dat zo kort, uh, kort uit? Het was een, uh, een niet doordachte keus. Ik had gymnasium alfa gedaan. Een half oom, half broer van mijn moeder. Uh, rechten gestudeerd in Leiden. Dus nou ja, dat was met je gym alfa dan iets... wat je dan tenminste nog tot een behoorlijke opleiding bracht. Uh, maar na een paar maanden kwam ik erachter... dat dat helemaal niks voor mij was. Maar waarom niet? Ik ken heel veel mensen die uh, met veel genoeg gerecht hebben gestudeerd. Ja. En nu officier van justitie zijn of uh, ja. top advocaat op de Zuidas? Zeker. Veel van mijn clubgenoten. Maar ik niet. Nee, ik ben uh, geswitst naar kunstgeschiedenis en ik heb daar geen dag spijt van gehad. Was u echt zo'n korbal? Uh, echt zo'n korbal? Dat is niet geheel objectief in de vraagstelling. Maar oh, als... Was u een typische Leidse student die uh, naar Minerva ging om te zooien? Om... Ja, ik was echt zo'n korbal. Tot wanneer? Eh, tot, eh, tot mijn 2, 3, 24ste. En dan is het ook wel voorbij. Als ik nu en dan nog wel eens iemand met zo'n reunistendas zie lopen, zelfs leden van het kabinet, dan denk ik pff, een beetje blijven hangen. Welke leden van het kabinet lopen met zo'n reunistendas, behalve Ivo Opstelten? Die bedoel ik. U kijkt erop terug als, als een soort jeugdzonde van leuk geweest nee, en moet je hebben meegemaakt, maar. Nee, het is geen jeugdzonde. Nee. Niet op je zestigste nog. Ik hoef op mijn zestigste niet met zo'n das nog. Nee. Huh. Waarom de ke keus voor kunstgeschiedenis? Archeologie geloof ik en kunstgeschiedenis. Kunstgeschiedenis, ja. De opleidingen in de kunstgeschiedenis. Dat en de archeologie. Maar, je was een bijvrouw. Minor. Ja, kunstgeschiedenis. Eh, ik denk Tegenwoordig dat het mijn... zeggen: pretpakket. Nou, zoiets ja. als uh, communicatiekunde of uh, bestuurswet of Europa <laughs> kunde. <laughs> ja, nee. Um, ik denk dat het door mijn moeder kwam. Die, die heeft ons uh, museum in museum uit meegesleept. En uh, ja, dat, dat trok mij aan. En uh, ik, ik heb ook vrij snel een baan in dat wereldje gevonden als veilingmeester. Dus uh, ik wist er ook nog uh, lange tijd mijn, mijn brood mee te verdienen. Al snel werd u. Uh, nou, niet politiek. E eigenlijk hetzelfde als wat u daarnet vertelde over uw toneelcarrière destijds. Uh, u bent ook in de politiek een beetje begonnen als souffleur. Hè? Als, als mannetje van alles bij de Leidse gemeenteraadsfractie van D66. Klopt. Later uitgegroeid tot de hoofdrol. U vertelde daarnet hoe dat ongeveer gegaan is met D66. Uh, hoe. Hoe, hoe kon je dat combineren om veilingmeester te zijn? Uh, en gemeenteraadslid s'avonds. Ja, dat was, dat was te doen. Uh, heel veel raadsleden doen dat. Uh, ik moet zeggen dat ik het, het gemeenteraadswerk erg ondergewaardeerd vind. Uh, uh, überhaupt in de politiek uh, je bezighouden. Dat uh, lijkt wel de laatste jaren alsof dat uh, kort... Constant moet met de karwats over de eigen rug trekkend. En vooral maar niet zeggen dat je met iets belangrijks bezig bent. Maar zeker in de gemeenteraad geldt dat. Maar het, het lukte en het was leuk. Je leert zo'n stad ook heel anders kennen. Ik, ik, ik vertelde net, uh, ik kende mijn studentenhuis, sociëteit en, en de supermarkt. Maar toen ik actief werd... Het heeft een ontzettend een, arme wijk ook. Ongelooflijk. Dat een enorme tweedeling. Toen ik in 1985 kwam studeren, heb ik de restanten van... Wat ik altijd noem, de zangeres zonder naam, met, met het, hè, het 'ach vaderliefde drinkt niet meer.' En de, de, de, de, de wevershuisjes en de armoede. En de verlopen waar vaders een weekloon verzoop... Daar heb ik de restanten nog van gezien. En dan spreken we jaren tachtig. Daar, en daar, daar in die huisjes zit de liefde voor de zangeres zonder naam ontstaan. Want dat komt ook in al die, al die mapjes die ik van u niet mag doornemen. Ja, ik mag alles voor. doornemen. Ja, nee, daar... Liefde voor de zangeres zonder naam. Ja, Iets wat je helemaal niet van u verwacht. Nee. nou Het is ook niet dat ik het dagelijks draai. Alleen in Leiden, uh, waar zij geboren is... kwam ik niet alleen met dat milieu... maar ook met, met die muziek in aanraking. En daar zit toch wel een soort rouwheid en echtheid in... Uh, wat, ik, wat ik waardeerde en waardeer. Wat leerde je als veilingmeester... waar je als uh, politicus en lijsttrekker van D66 ook nog wat aan hebt? Met mensen omgaan. Ik dacht dat je vooral met uh, kandelaars omgingen. Nou, je gaat vooral met mensen om. Als je als succesvol veilingmeester uh, je hoofd boven water wil houden... Dan... en dat was niet makkelijk in de jaren negentig toen ik dat beroep had... Want... Het ging toen economisch ook alweer een tijdje wat minder. Dan moet je zowel met uh, de mensen in Wassenaar kunnen omgaan. Die uh, de boedel van oma van de hand willen doen. Of die door financiële problemen. Uh, wat stukken van de hand willen doen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant moet je ook met de meubelboeren... die op je veiling proberen via een conctie... zo goedkoop mogelijk de spullen weg te krijgen. Of met de opkopers die een, een, een huis moeten leegmaken. Met al die mensen moet je omgaan. En dat, dus dat je, leer je wel. En dat kun je doortrekken naar, naar politicus, met mensen omgaan? Ik heb daar veel aan gehad. Ik heb veel gehad aan, aan dat, maar ook aan de lokale politiek... waar. Mensen recht voor, voor ze raap zijn. Uh, ik, ik maak het nog wel eens mee als ik door Leiden loop. Hé, uh, hey, pechol. En dat was het ook in de tijd dat ik wethouder was. Hé, hey, pechol. Hé, hey, pechol. Waarom gaat de zwembad dicht? Nou, dan leg het dan maar uit. U gold in die tijd, in uw Leidse tijd... ook al als een behoorlijk extravert iemand. Hè? De, de weekendwethouder die ja, in het cultuur. weekend... alle kantines ja. en... Uh... Ik had cultuur en sporten. Onder andere in de portefeuille. Dus ja, dan vind ik, dan moet je overal zijn. Dus is daar die houding geboren van de, de, ja, publiciteitsbelust... misschien een beetje publiciteitsgeld. Nee, het is, eerder het, het, het, het is meer de het, het opvolgen van geen schuwe aap. Er zijn. Je bent wethouder. Je bent verantwoordelijk voor iets. Dan ga je er naartoe. En dan ga je naar die korfbal, die volleybal... Uh, die, die, die opening van, van, van die tentoonstelling. Dat doe je. Je bent er. Je bent representatief voor die gemeente dat heeft niks met ijdel te maken. Ik bedoel, Ze kunnen het woord honderd keer op mij proberen te plakken. Het glijdt eraf. En je leert daar ook... Uh, ik zou Niet bang zijn dat... voor mensen die roepen van... Hey, Pegor, waar is mijn zwembad? Juist. En als je dat dus... En vanuit mijn achtergrond en mijn tienerjaren... dat dat er allemaal niet vanzelfsprekend in zit... en dat je die stappen gemaakt hebt... is het... is het juist... dat, dat, dat ik... Dat ik je inwendig moet grinniken wanneer mensen dat dan nu ijdel noemen. Het is een lange, lange loopbaan voor mezelf... van eerst durven zelfbewust te zijn... en vervolgens ook staan voor je zaak en het ook verdedigen. En je niet door de eerste beste tegenwind laten omblazen... of door de tijdsgeest te laten meevoeren. En als het daaruit komt dat je er staat, zelfbewust bent... En, en, en, en zelfbewust van je voorkomen, dan, dan is zo'n predicaat... voor mij inmiddels... doet me niks. U bent al lang blij dat u niet meer die verlegen puberjongen van 17 bent. Juist. U bent uh, afgestudeerd in 1996 op een scriptie uh, over... Uh, veldslagen in de 17e eeuw op schilderijen. Ruiter, ik? Ruitergevechten in de jaren 20 en 30... van de 17e eeuwse Noord-Nederlandse schilderkunst. Vanwaar uw Batailles. fascinatie voor ruiterslagen. <laughs> Sorry. U bedoelt Va van Isaias van, van der Velden, Palamedes, Palameduszoon en anderen. Ja. Uh, ik had van... Van een aantal mensen die afgestudeerd waren gehoord... dat als je afstudeerde in een onderwerp wat je erg leuk vond... dat je er daarna nooit meer een zak aan vond... omdat je er helemaal dolgedraaid van werd. Dus met dat in het achterhoofd ging ik naar mijn hoogleraar... en zei, heb je nog een onderwerp? En toen zei hij, "Batailles." Nou, dat zijn die uit de gevechten... Ik vond het een citaat van Peter Pruimers. Hij was destijds uh, werkzaam bij Van Stockholms. Vrijdingen in Den had Ja, de, nog, de grote wapen Peter Pruimers. Um, die zei van... nou, ik heb hem eigenlijk helemaal niet in die tijd... Uh, betrapt op uh, interesse in politiek. Daar hadden we het helemaal niet vaak over. Hij was wel erg geïnteresseerd in zilver. Vooral Leidzilver. En hij heeft hier ook zijn hele interieur... bij elkaar gekocht bij Van Stockholms. Was ja. dat uw echte passie, Leidzilver? Ik, uh, ik, kijk, je gaat bij zo'n veilinghuis werken... en op een gegeven moment moet je overal een beetje verstand van hebben. Kijk, als je bij Christie's of Sotheby's werkt... dan mag je, heb, je, heb je experts die alleen in tapijten of alleen in, in schilderijen... en dan nog van een bepaalde periode. Ik moest alles doen. En uh, op een gegeven moment is er wel iets wat je extra leuk vindt. Een Nederlands zilver uh, kunstnijverheid. Dat uh, deed ik met iets meer uh, plezier beschrijven dan van tapijten, maar het heeft ook te maken dat het minder stoffig is. Want een dagje tapijten beschrijven, dat is erg slecht voor de longen. Maar zilver moet je voortdurend poetsen, toch? Ja, maar niet als je het hoeft te beschrijven voor een veiling. Maar u verzamelt het nog steeds, zilver? Ik eh, kijk er nog steeds met veel plezier naar. Hoeveel heeft u thuis staan? Niet zoveel. Bescheiden met mijn salaris. Wat heeft u thuis staan? Een aantal leuke dingen. Zoals? Wat, waar bent u trots op? Wat zijn de topstukken? Ik vind de leukste dingen de dingen waar een geschiedenis achter zit. Bijvoorbeeld geboortelepels. Die zijn helemaal niet zo heel erg duur. Uh, maar daar kan je tegenwoordig met de openbare archieven en Google steeds meer over vinden. En dat zijn zaken die op veilingen nog wel eens voor 80 euro te koop zijn. Of op ebay. En dat vind ik woest interessant om na een paar honderd jaar de geschiedenis van zo'n lepel weer, uh, weer terug te brengen. Iemand die weleens bij u thuis in Wageningen is geweest... Uh, beschreef me hoe, hoe dat dan gaat. Dat u daar met witte handschoentjes aan... Uh, met, met, met die zilveren lepeltjes zit. en daar heel over ijdel hebben? Heel trots. Bij... <lacht> ah, ik weet niet wat het verband is... tussen met zilveren, nee. zil, zilveren lepeltjes spelen en, en ijdelheid. Dat, is dat niet maakt spelen. u ervan. U, u, u brengt het denigerend voor iets wat ongelooflijk leuk is. Dat is inderdaad uw hobby... Ik vertel zojuist dat het nagaan van de geschiedenis van dat soort voorwerpen... dat vind ik erg leuk, ja. En het is heerlijk om na een dag werken, s'avonds om 11 uur... Uh, met voorwerpen bezig te zijn die niet terugpraten. <lacht> en waar je toch een hele geschiedenis uh, in kan blootleggen. Je ja. zei daarnet dat hij zo graag onder de mensen komt. En nu zegt hij, het is zo heerlijk om Zeker, thuis maar, maar, maar voorwerpen vier, te hebben die niet terugpraten. Maar geen 24 uur per dag, meneer Van Wezel. Er zijn ook momenten dat, uh, zoals nu rond kerst... Dat het leuk is om, uh, om, juist, uh, om juist met andere dingen bezig te zijn. En wie weet dat ik daar ooit ook nog eens een scriptie over ga schrijven. Ik ben het in ieder geval wel van plan. Waarover? Over uh, onderdelen van het Nederlands zilver. Omdat ik vind dat daar over die, dat deel van de kunstnijverheid uh, eigenlijk veel te weinig waardering is. En wat is er zo bijzonder aan Leids zilver? Waarom, waarom verzamelt voor ja, u vooral Leids zilver? Tot 1814 had iedere stad. Uh, zijn ja, eigen keurkamer. Een ja. dus, dus een stadskeur, de Gildes. Napoleon heeft dat allemaal uh, opgeruimd. En uh, het aardige is dat je dus per stad stijlen uh, kan herkennen. En, en, uh, en dus ook kan zien of een stad in die periode welvarend was of niet. En uh, toen in de periode dat ik bij het Veilinghuis werkte... ben ik daar aantekeningen over gaan maken. En ik heb inmiddels een grote map met aantekeningen van bevindingen die ik door die voorwerpen... die allemaal door mijn handen zijn gekomen door de jaren heen... Uh, heb opgeschreven. En ik vind dat ik daar ooit nog eens wat mee moet gaan doen. U verzamelt ook zilveren geboortelepels uit Friesland, hoorde ik. Wat is daar bijzonder aan? Niet alleen, het is niet alleen verzamelen, het is interesse in. Want uh, uh, De Friesen de Fries hebben een traditie van uh, het bij de geboorte geven van, van een lepel. Er werd dan... De, de naam en de datum ingegraveerd. Uh, en die traditie is er nog steeds. Ook wij hebben voor onze kinderen van die lepels laten maken. Uh, en tegenwoordig zijn er met allemaal websites... zoals allefriezen.nl... Uh, kan je heel goed nagaan... waar die lepels precies vandaan komen. Het is heerlijk uitzoekwerk. En dat het is want... dus niet alleen verzamelen... het is meer de interesse in de materie. Ook in de geschiedenis ervan? Ja. En dat van die witte handschoentjes is wel bij. Uh, als je met zilver bezig bent. En uh, uh, zeker als, het, uh, als je, uh, wat ik ook wel eens, naar een museum ga. En soms wordt uitgenodigd om achter de schermen mee te kijken. Dan moet je wel handschoentjes aan. W wat heeft Schoonho nu? Schoonhoven bijvoorbeeld heeft een prachtig zilvermuseum. Wat gelukkig ja. doorgegaan, doorgaat. en uh, Daar kom ik ook graag. Wat zijn uw andere hobby's? Houthakken. Dat ja, is weer het andere uit, dus daar heb je geen handschoentjes voor nodig. Wat heeft de zilver, zangeres zonder naam en houthakken? Ja, als u nu nog een beeld kunt schetsen, dan is dat knap. Hoe ziet dat eruit? U, u in, in kaplaars of... Uh, hoe de... Klompen. De, de, de, hoe gaat het? Klompen. Mm -hmm. Waar? Uh, in het bos of in de achtertuin. Wanneer? In het weekend. Met wie? Alleen of met een groep vrienden waarmee we... Ik heb, ben vandaag iets misgelopen, want bij ons om de hoek op de Bosrandweg... is een grote, echt enorme kastanje omgewaaid. Op een auto helaas, maar drie buurmannen hadden het allemaal al weten te zagen. Het stormde ook in Wageningen vandaag. Zeker, maar ik had graag een deel van die boom naar mijn tuin gesleept. En wat zit daarachter? U had het daarnet over uh, zilveren lepels, praten niet terug. Dat is, dat is af en toe fijn, maar wat is het gevoel bij houthakken? Eigenlijk hetzelfde. Bezig zijn met je lichaam, met de natuur... en uiteindelijk het genieten na anderhalf, twee jaar drogen... van een zelfgehakt blok in eigen hart. We praten straks verder, Alexander Pechtot. Ja... Verder over hakblokken, over lepels en wat die meer zei in de studie kunstgeschiedenis. Dit is een prachtige studie, Max van Wezel. Waarom daarover zo kritisch? Uh, het laatste uur van het marathoninterview. Zo dadelijk Max van Wezel in gesprek met Alexander Pechtold. Nu al een memorabele live ontmoeting. Straks, straks nog een uur te gaan op deze avond van kerst 2013. Nog even, mailen kan naar marathoninterview vpro.nl en twitteren ook. En dan graag naar hashtag marathoninterview. Straks hier het vervolg, nu eerst nieuws en wat iets meer zei. Tot dadelijk.